Wij beginnen de Zogerles 162. Pagina kuf jud zijn 117. Aslām. De linker kolom, de regel 18. We hebben nog één een linie van de vorige oor. En even opvrissen in onze geheugen. Dat wij behandel, hij behandelde, de hard behandeld, het fenomeen van, van het opwekken van, het opwekken tot leven uit de dood, uit de dode toestand van uh, de zoon van tsunamitische. Zoals we dat noemen, tsunamiet haar naam was. en door de grote profeet Elisha, en dat hij uh, onderging als het ware twee gibukim, twee omhelzingen, één omhelzing van zijn moeder en één omhelzing van die Elisha. de door de eerste om, uh, om het omhullen, om, omhelsen van zijn moeder staat in de zoger dat was dat is de zoon van de hij was de zoon van de Shunamit van de dus. en hij vertelde ons wat zijn die twee omhelsingen dat er, wij weten, dat er iemand, als iemand geboren wordt, um, normaal, als normale mens, dus niet de ziel die um, zijn oorsprong heeft in, de, in het hogere paradijs, dat die chassadim nodig heeft. Om kan niet de hoogma kan niet zich manifesteren anders dan door de, door de omhulsel van de chesedim. En dat, dat zijn die twee omhul, om, om, om, omhullingen. Eén van de vrouw en één van Elisha. Maar Elisha heeft, heeft eigenlijk Beide gebracht, beide, um, um, zowel licht hoogma als licht chassadim. Hoe komt het? We weten dat eerst is mm, het uh, opwekking, altijd is iets, hoe weten we dat opwekking plaatsvindt. Eerst zo'n stegen op partner toe, naar Jish, ja of niet? Zij ste stegen naar Jirsut op. En dan, daar ontvangt de Nukwa, ontvangt eh, Maar ze kan die Chochma niet. Ze alle zegeningen ontvangt. Ze et cetera, honderd zegeningen hebben wij ook geleerd. Maar het is niet genoeg Want het is. Zij staat nog, waar staat? Zij staat op de plaats van de Jirsut. Dus bij de tuna omhulde tuna. En, maar het is nog onder de gazé van de en Dus met andere woorden, het is nog um, onderhevig aan. De, het is nog geen licht um, van Gogma zelf. Van het hoofd, van de roos. Maar alleen schochma, maar alleen zonder gassadim. En dan de tweede, bij de tweede opstijging, daar hebben we, dan, hebben we geleerd, dat is bij de opstijging dat, naar de Abouhima, daar verkrijgt men de chassadim. en dat dan is het de volmaaktheid. De naam, ook elokim hebben we geleerd, ook, komt tot zijn volmaaktheid. Zo is het ook hier. 18. We zeggen, om er. Utrin. Chibokin. Havel. gaat de Ime. Nee. 19. We gaan de Elisha. Dubbele punt. En wat hij vertelt nu over die twee omhullingen, om et cetera. Op welke manier men. Uh, uh, ...leven brengt uit de doden... ...dode wensen... ...precies op dezelfde manier gebeurt er met ons... ...elke, elke... ...bij elke opwekking... ...geestelijke opwekking... ...vindt deze... ...op dezelfde manier plaats... ...want er is niets... ...in het... Uh, is ...er is geen verschil tussen het algemeen en het bijzonder... ...en dat is... Handig om steeds daaraan te denken, dat jij alles wat je leest, is het precies ervaren, je moet je ervaren dat precies, dat het aan jou, in jouw innerlijk moet je het alles zelf ervaren. En niet dat het ergens buiten jou is. Negentje. Had ik het verteld? We zeggen zo meer, en dat is wat de Zoger zegt, 18. We drieën geboeken hebben, en er waren twee, Um, om Helsingen. Ga de Ime, één van zijn moeder. 19. We gaan de Elisha en één van Elisha. Kijk nou zijn naam. We kunnen zeggen ook Kel, of e Keeli, Elie. we kan zeggen kel Yesha. Dus, dat betekent. Uh, El is betekent God in zijn, dus betekent het licht eensof dat zich inbedt, Hakadosh Barouhud, dat die zich inbedt in de Chesedim. Kijk naar wat je zegt. elisha is betekent dus uh, Hakadosh Barouhud die manifesteert zich in de Chesed, in de Chesed, met Chesed, in de Chesed. Hakadosh Barouhud die in de Chesed ingehuld is. Dat is Kel, El. Dus Aleph Lamed. Dan zegt hij dan, met andere woorden, in zijn naam zit hij dat keel, ik noem het keel om um, de naam um, niet in eilhoheid uit te spreken. Dat keel, dat wil zeggen Hashem die ingebed is in de geset die brengt Joshua, die brengt verlossing. Uh, Dubbele punt. Dat wil zeggen Geset, ja, gesed, die omhult de Chochma. dat is dan de die reding. Dus in zijn naam zit al de reding, de redingskracht. Negentien. Doe naar de dubbele punt. Kibaed, pshehichia oto, haya twintag mamshiglo beginnat loven. We ode michadash, we nemt sa 21. She Elisha Asalo Hibuk, she ni, areisha 32. Hibukin, ayulu, had me de ime, we had de Elisha. Punt. Neikent je nade de hij want in de tijd toen hij hem uit de doden had opgewekt. Haya, mamshikh hij, hij dus Elisha, trok naar hem naar die Habakkuk. 20. Beginnat Loven, het aspect van het witte, het witte, dat is komt van een man, van een mannetje, van, van Hochma eh, we odem. En odem is het rode, van het rode, dat komt van de, van de, van de moeder. En odem, het rode, Michadash, opnieuw. Dus met andere woorden, hij was, en kijk, net als een vader brengt uh, loven, het, het, het, het vader, vader geeft het witte, en vrouw, vrouw, de moeder geeft het rode, dus het lichamelijke. Zo heeft hij dat, naar krachten dat zo gedaan. Opnieuw heeft hij dus het levig ingebracht in hem. Want in onze ogen lijkt het altijd dat de mens is het vlees Zie je, hij had naar krachten deze beide ingebracht. Dat witte en dat rode in hem. Lichaam was er al. Dat het lichaam van zijn ouders, die zijn, hun ouders hebben voor hem gemaakt, dat was er al. Alleen zijn, zijn ziel was uitgegaan. En dat heeft hij gecorrigeerd. We nemen En het blijkt dus: 21. She Elisha asa Elisha maakte voor hem. De tweede omhelsing. Arreed dus, Chetri in dat twee omhelzingen waren er, uh, waren aan hem, letterlijk. Gaat de Ime, een van zijn moeder, we gaat de Elisha en een van Elisha. Wij gaan verder, hij gaat ons verder dat uitdiepen, wat het is, hoe dat zit in elkaar. Dat is helemaal verworven met het onderwerp waar wij ons uh, steeds bezig hou houden. Waar wij verwikkeld zijn, waar het om alles, alles, alles om draait. Dat wonder dat uh, de mens zelf moet oproepen. Het wonder, het wonder van opleving uit de doden. En dat vindt plaats in el, elke dag, met elke mens. Alleen we moeten opletzaam zijn en zullen we, zullen we zien dat het precies dezelfde, dat dingen gebeuren zoals, zoals het, in het uh, met, met Habakkuk het geval was, het was een speciale geval natuurlijk met hem. Want hij had dat vrouwelijk, vrouwelijk uh, dominante, dominant aspect, vrouwelijk had hij. Er zijn verschillen, er waren drie in de, in de geschiedenis van de drie, drie grote, grote um, rechtvaardigen die dat hadden. Ook Jitschak had het ook. Dus de, de tweede artsvader die had ook, uh, maar goed, dat zullen wij dan om zijn plaats, dat leren die drie fenomenen die dus, waardoor zo iemand die, een, die deze dominante vrouwelijke kant heeft, het is, uh, dus, uh, maar dat is uh, zeer, zeer actueel. En gebeurt in elke onze toestand. Dat zullen we later misschien daarover zullen hebben vanavond. We, we gaan naar boven naar de regel 5. Denk maar van de tekst van de zoger. De regel 5. Ot kouv tet zijn. Honderd uh, en Ashkahana Besafra de Shlomo Malka Shma galifa de shiv in utrin shmehan zes aglif betalen. En nu gaat hij ons vertellen dingen, wat heeft hij gedaan, eigenlijk, hij zegt niet, de zoger vertelt niet, noemt het niet expliciet dat, dat, dat Elisha dat toegepast had, uh, dat wat hij zegt, maar eigenlijk suggereert hij daarop, let op. Nu zal hij ons iets vertellen, ik had het um, het is bijzonder, bijzonder wat hij nu ons vertelt, eigenlijk de formule, de hele formule, de naam van 72, bestaande uit 72 eh, namen, woorden, namen, die bestaan uit, elke bestaat uit drie woorden, drie letters, sorry, en zo'n 70 eh, namen en dat is dan een, een hele, formule, wat formule, misschien is het niet zo mooi te, te zeggen, maar de kracht daar is verweven, om eh, de, eigenlijk, de, de doden op te wekken tot leven. Dat betekent dus niet alleen iemand die fysiek dood is, maar eer, maar veel eer, uh, en belangrijker is het opwekken van iemand die leeft. Om hem op te wekken tot leven. Van zijn dode wensen. Maar goed opletten wat je ons nieuw begint. Het begin van het, um, van een zeer speciaal iets waar, um, eigenlijk, um, waar eigenlijk de. Een normaal mens die zich ermee bezighoudt, die gaat een beetje, eh, hoe zei ik dat zeggen, om aan te raken, zelfs dat, het moet eh, een beetje griezelig. En tegelijkertijd eh, prachtig om dat aan te raken. 5. Wat koeft het zijn? 116 Moet je zo zien. Hoe heiliger je week hoe heiliger de mens hoger in heiligheid de mens komt, hoe uh, verschrikkelijker wordt het. Letterlijk en figuurlijk. Dus verschrikkelijk wordt het in de zin van, dat hoe verschrikkelijk dat jij dat voelt, dat jij weer weggerukt wordt van, van jouw moeder, mama, natuur. En jij komt los, losser van de natuur, en jij komt in, als het ware, in eh, vrijer te staan. En tegelijkertijd dat vrijkomen is voor iedereen is vreselijk. Het is handig, het is gezellig om dan samen allemaal massa in massa geest te blijven en geloven in allerlei, allerlei praatjes en allerlei gezellige uh, redingen die er niet zijn, begrijp je? door de massa gebeuren, etc. Maar als een mens individueel dat opstijgt, dan is het vreselijk. Aan de ene kant vreselijk, juist omdat angst vrees, vrees dat jij alleen komt te staan, dat jij geïsoleerder jezelf als het ware voelt, aan de ene kant, maar aan de andere kant de pracht, ook vreselijk prachtig, dus vreselijk in beide aspecten, vreselijk prachtig je ervaart daar, want jij bent een beetje weggerukt, een klein beetje weggerukt van het, van de moeder, van het moedertje natuur, van de massa, geest, etc., maar dat is vreselijk uh, prachtig telkens wanneer je komt op een hogere in een hogere mate van vrijheid en dat de vrijheid alleen kunnen we uh, verkrijgen alleen door ons uh, te verlossen van onze wens om te ontvangen voor onszelf aan de ene kant is, het is net ook met, het, met de wens om te ontvangen voor zichzelf aan de ene kant is het geweldig iets. We zouden alles willen ontvangen. Alles zou ik willen in mijzelf opnemen. Alles zou de hele wereld, zou, zou de mens willen in zichzelf op, opnemen, opzorgen. En dat is dus zo geweldig, prachtig is dat om te ontvangen voor zichzelf. Waarom dat dit? die is gemaakt, dat het niet kan, onmogelijk is. En dan, als, we dat, als je dat jezelf realiseert, dan in plaats daarvan, in plaats van die gigantisch aantrekkelijke kracht om ontvangen voor zichzelf, um, ga je dan kracht opbouwen, dat, dat weerstand biedt aan deze ultieme kracht om te ontvangen... wil en wens om te ontvangen... voor zichzelf. En dat wordt... dan daardoor, door deze overwinning... verkrijgen we... nog gigantischere wens... om... Uh, te, te geven... en dat is dan de vrijheid. De vrijheid van... mijn... Uh, aan de ene kant. Het is niet zo dat we worden... bevrijd van de wens om te ontvangen... Uh, uh, het blijft bestaan. Het gaat nog sterker worden. Kan, je kan hem niet uh, gewoon even omtoveren. Dat die die zeggen dat hij bestaat niet. Oké, okay, ik ben nu verlost van dat. Het is absoluut onzin wat men zegt. Uh, je moet het koesteren. Aan de ene kant. Begrijp je? Want daar zit de. Reding in deze wens om te ontvangen voor jezelf. Daar zit uiteindelijk jouw reding van elke mens en van de hele schepping. Dus dat niet weg doen. Maar kiezen voor... Dus dat is de farao. Ja, dat is de wens om te ontvangen voor jezelf. De ultieme, de, de, de topper. De, uh, de koning van de... De koning is de farao. And he is the other konig Yosef. Hmm? Yosef is the other calling. yeah? We, what was that there? Yosef was the other calling. That motivates for Kiezen. For Yosef, a need for Pharaoh. Need, man need Pharaoh kapot maken. When the Pharaoh compass and the order bij de Gmarti zal dan de Farao uh, uh, alles re regelen en alle, alles zal leveren aan, aan de wereld, ja, aan de wereld. Want hoe was daar in Egypte wat toen Egypte naar een tekort kwam in alles van alles en kwamen ze naar naar Goed opletten wat ik zeg. Het is een diep, diep geheim waar geen einde aan is. Wat had gezegd die farao tegen die Egyptenaren? Die kwamen naar hem en die zeggen, we hebben niets, we hebben niets, de, niets te eten en niets dat. Geen brood en, en alles. En wat had hij aan hen gezegd? Ga naar Joseph. Ja, ga naar Joseph. Joseph, je zo die alles geeft. Dus die is de dat is het distributiepunt, dat is de minister van Financiën, minister van alle voorzieningen, et en trainingmeester en alles. Hij <coughs> levert dat, want de josef heeft, deze kracht, dat is de zateret josef, waar we dat noemen, dat, dat is de, de tweede bodem, dat is de Jozef. We gaan um, daarover later misschien doen. Eh... De regel 5. Oud koef tet zijn. 116. Oud. oud. Niet de pagina, maar de oud. De oud, dus. Pagina 117, waar de regel 5. De oud koef tet zijn, dus 116. Ash als kahana besafra de schloom hij zegt, ik uh, heb gevonden in het boek van de koning Salomo, schma uh, Galifa, de naam die ingekerfd is, de schivin 3 schmeeken van 72 uh, namen, ik had 70 gezegd, 72 van 72 namen. Zes Aglief, Allawe, Batawin, die uh, in hem, dus Allawe, betekent in hem, in de Gabakoek, werden ingekeerd. Hij had dus hem in, in leven ge, ge, gebracht uit de doden door deze naam van 72, 72 namen. En die heeft hij in hem ingekerfd naar krachten, in die Habakkuk. Punt. Begin de at van de alfabeta, de agliefbe. En waar we de volgende pagina, Kuf, jut het 118, de eerste regel. Kade net parhu mine. Nu goed, goed opletten, wat, wat, wat is die opleving uit de dood? en Dat is wat wij normaal dagelijks moeten leren toepassen. Dus die twee, hij zegt dus over ons dat de naam, de, hele, de naam van die 72 namen, bestaande die uit de 72 namen, die de Elisha die had ingekerft in hem in die Chabakuk, uh, Die ingekerft uh, in, had in hem, uh, in woorden. Zo is hij wat jongens vertelt de 6, naar de punt begin de at van de alfabeta omdat de letters van, het al, van de alfabeta dus van het alfabet de agli ah, aarbe we welke goed opletten welke woord wat is, welke letters zijn vader dus zijn, zijn natuurlijke vader van Habakkuk, had in hem ingekerfd. Bekadmita eerst, dus to toen hij het kind maakte. Kadmet, de volgende pagina, de eerste regel, Kadmet, toen hij dood ging, paar parchumine, die vervlo vervlogen van hem, van Elisha. Sorry, van die Chabakuk, neem, neem ik wel. Van die Chabakuk. Dus, goed opletten. Dus, wanneer de mens gemaakt wordt, ja. Dus, die wordt gemaakt door wie? Altijd door vader en moeder. Aardse vader en moeder. De aardse vader en moeder, die maken dan lichamelijk, ja. Die maken lichamelijk. Vader brengt uh, het witte. En, en de moeder neem, brengt het rode, dus ook van, het is niet alleen dat het het hele, hele, hele lichaam is van vader, nee, het is niet zo, dus bijvoorbeeld botten, komen ook door, komen ook door het, vader, door het witte, door het vaderlijke, Er zijn ook andere dingen die komen door de vader, ook lichamelijke dingen, dus botten bijvoorbeeld, die komen ook van de, van de vader ja, dat is, en maar het vlees, bijvoorbeeld zelfvlees, dat is dan vrouwelijk, dat komt van, van de vrouwelijke, uh, het is nu niet de tijd hier om dat te, te, te vertellen, maar dat is dan wat lichamelijk komt uh, uit dat witte wat een man geeft en, en het rode wat een vrouwelijke geeft. Maar, maar daarnaast komt ook het geestelijke gedeelte, ja, geestelijke gedeelte van die, van het vader en moeder ook mee. Die, die worden mee, die zijn meegeleverd. En dat gedeelte, dus na, toen hij overleed die Chabakuk, euh, zijn lichaam blijft, blijft, dus zijn lichaam blijft dood. Wat betekent lichaam? Lichaam ligt en dat mannelijke geestelijke gedeelte en vrouwelijke geestelijke de, gedeelte, die hebben hem verlaten. Maar hij spreekt nu van het, van het mannelijke, want de vrouwelijke eh, ontvangt van het mannelijke, maar het mannelijke gedeelte wat zijn vader heeft hem gegeven, het geestelijke gedeelte van dat zijn die tweeën, dat zijn de letters van de van het alfabet. Op in, een, in een bepaalde... in een bepaalde... verhouding. Hoe? Goed opletten, wat hij ons vertelt. Dus eigenlijk die letters, de vader... wat de vader doorgeeft aan een kind... geestelijke, dat is dan het geestelijke DNA. Dus het geestelijke DNA... bestaat dus door de vader... die de vader geeft aan een kind, kind... zijn de de letters van het alfabet, ja, van het, uh, dus de helige, helige alfabet, dus van het Hebraïus alfabet, in verschillende combinaties. Dus de verschillende combinaties van die, van die, van die letters, en die letters zijn op zeer speciaal gestructureerd, waarbij het leven eigenlijk, de formule is dat het leven tot stand brengt. Het is niet, do, die niet in mens zelf. Mens is de drager de, de vader is de drager van het leven. Via zijn, via zijn witte, door zijn witte wordt ook doorgegeven dat, uh, wat hij noemt, die, um, uh, wat we zeggen, de geestelijke DNA. En die geestelijke DNA van de, van de vader, dat zijn die letters van. Alf, alf, bet, van alfabet, van alfabeten van het alfabet, in een speciale combinatie, in welke combinatie weet alleen de schepper rond, vanwege de ziel, wat voor ziel is dat, welke incarnaties er waren, et Dus dat is wat de vader overbrengt naar een kind. Maar de, maar de ziel zelf, dat is in de... Maar de ziel zelf geeft, komt van boven. Dus dat is, alleen via de, via de vader wordt het de ziel doorgegeven. Dus de vader geeft het door, maar het is wel, het, dus de derde, dus dat is dan de heilige gezegd, Hakadosh Barohu, die geeft deze speciale combinatie. Dus dat zegt je dan, dat... Mm, dat die, deze, dus de letters van, de, van het alfabet, die zijn vader aan hem heeft eh, door, eh, doorgegeven, na zijn dood, die, die, na, direct na zijn dood, die vervlogen weer terug. Want als de mens doodgaat, dan al die letters die vervliegen weer, betekent al die geestelijke krachten. Letters betekenen natuurlijk niet de letters zelf, dat men kan zien de letters, dat die letters dan ergens vervliegen dan uh, je ziet het, alef of Bed die vervliegt Maar krachten, die, ja, de krachten die daaraan verbonden zijn. Ja, een soort dat is, maar el, uh, de, de eerste regel, de eerste regelpagina, kuf, jute. Eerst luisteren wat hij ons vertelt. Zie het is een zeer, zeer krachtige die 72 uh, namen. Dit onderwerp is die eigenlijk vormt die het geheim der geheimen van het geestelijk. Eigenlijk uh, daarin zouden moeten zoeken, in deze naam niet opbouwen, daar in Zwitserland onder de Onder, onder de stad uh, Geneve opbouwen, die miljarden, het miljard project dat eigenlijk zal niet zo pleveren het aanzien misschien andere dingen, andere aspecten zullen ze wel dat kunnen uh, daarmee uh, oplossen maar niet het ontstaan van de wereld, het ontstaan het, zij willen dan o, o, wat er zal zijn, wat er zal zijn na het wat er, wat er geweest was even direct uh, na het Ontstaan van de wereld. Zij zo, zouden veel eh, zinniger. Het zou veel zinniger zijn om zich bezig te houden. Met die 72 namen. Van waar we het over hebben. Het is zo belangrijk het is. Hier zit het antwoord. Hier zit dat is de formule van het leven. Het leven. Formule van het leven dat. Eh, de structuur van het puur leven, waar dus ook Frankenstein, het ja, verhaal van Frankenstein, etc. Ja? Golem, golem. golem, precies. Dat is allemaal, dat is dat puur leven wat um, uh, wij leren, de structuur daarvan. En dat het uh, stap voor stap zullen so we dat leren. Ik was van plan om dat. Dat hele, al deze naam in, de in de hele schema als ze daar uit de zoger halen voor jullie, maar kom wel, misschien volgende keer of zo, maar dat jullie dan precies alle letters zullen zien, al die combinaties, zo wat daar zit, dat is dan eigenlijk het geheim of eigenlijk kan je zeggen dat um, de formule van het leven maar men moet wel werken eraan, omdat, omdat te ontcijferen is, eigenlijk staat het alles in de zorg. Het is natuurlijk, ze mogen alle experimenten doen, wat er ook, ook ze komen ook natuurlijk steeds dichterbij, dichter, bij, dichterbij, dichter maar en met al die, deze onderzoeken die ze doen, ze zullen komen dichterbij, maar het is altijd zo dat hoe, kom, hoe dichter je komt, hoe verder je voelt, dat je verder van de, van de bron bent. Dat is ook wat ook de, eigenlijk die genetici ook zien. Dat hoe dichter ze komen, hoe dichter schijnen zij te komen in de DNA en nog andere, nog diepere dingen. Hoe verder ze voelen zichzelf, dat ze nog verder zijn van de bron. En dat zit hier in de zogenaamde Je hoeft het niet te ontleiden aan aan een, je mag het wel natuurlijk parallel doen, dat is altijd goed maar niet in de cellen niet kijken naar een microscoop of allerlei theorieën te doen maar te kijken in de zorg er zijn zoveel grote koppen, ik heb dit koop, ik hoop niet om dat allemaal eens te doen wat, wat staat hier in de zorg maar het hoeft het ook niet maar zij natuurlijk, als zij zouden eh, een hele onderzoek kunnen starten met en met de zoger En te zoeken naar de bronnen. En de. fatsoenlijke paar fatsoenlijke kabbalisten vinden. Die daar wel gaan voor werken. Zich lijnen daarvoor. Et cetera. Et cetera. Dan, dan zou het een geweldige, natuurlijk, een geweldige vooruitgang zijn. Want hier zit de ik ziet zit de bron in die 72 namen. En dan zal ik, bij schem, als ik niet vergeet, dat schematje van die twee, van de, hoe dat precies die dat in elkaar zit, uh, ik bedoel, hoe dat, hoe het schema daarvan, al die letters, al die namen, zal ik hoop ik dat ik het, misschien zal ik thuis maken, zal ik dat, hoop ik dat ik het uh, naar jullie ook dan zal als documentje toezenden en wij gaan het ook steeds, steeds bestuderen en wie is daar, wie kan daar, wie kan dat wel erin komen stap voor stap zullen we kijken wat we kunnen dat jullie zullen zien dat dit alles praktisch is wat wij doen absoluut praktisch ik was er toe dagelijks dagelijks werk ik aan het opleven uit de doden. Dagelijks. Ik zou zeggen, snelle, meerdere malen per dag, honderden keren per dag, verricht ik dit van binnen deze verbondenheid, wat uniek is voor elke ziel. Want we hebben geleerd, een speciale combinatie tussen elke mens heeft zijn speciale combinatie van die alfabetten, van de letters van de alfabet. Het is niet één potnaat, wij zijn een Joods volk, we hebben allemaal dezelfde één potnaat. Of wij zijn die anderen, die hebben allemaal één potnaat. Bestaat zoiets niet? Elke mens, individueel, bestaat uit zijn eigen, unieke combinatie van die letters van het alfabet. Oké, okay, maar... Oké, okay, maar... Genetische code, oké, okay, begrijp ik ook. Maar niet als volk, niet als religie. Dat helpt absoluut niet. Dat moeten we goed onthouden. Dat brengt niet tot naar je bron. Dat redt de mens niet. Alleen door de verbondenheid met jouw Jozef. Dus altijd op zoek gaan naar jouw Jozef. Op zoek naar Jozef. Alleen bij Jozef, wanneer de mens komt tot zijn Jozef. Vlak bij zijn farao, dan. Is hij. Ontvang je deze naam, wat wij noemen dan, in deze naam. Hoe, zullen we zien. Maar dat, ik, dat wij tot zoiets tot zouden zo komen, dat wij deze naam überhaupt over deze naam zo, zouden gaan hebben, dat had ik niet gedroomd. Had ik niet gedroomd dat wij, dat ik zou het ooit... En met iemand andere mensen daarover hebben. Dus goed weten, waarderen wat wij, wat wij doen nu, want daar kan je nergens over hebben. Niemand heeft niemand kan daarover hebben. Ik kan geen rabbi vinden die dat met jou daarover zal hebben, niemand weet het. En er zijn paar, natuurlijk, altijd paar die zeer hoog zijn, die erg. Dicht bij de schepper zijn die weten dat. Die weten, en maar ze zullen nooit met iemand anders met een <coughs> erover hebben. zijn is een pure, aan mij is het gegeven om wat te proberen iets te over te breken. Om de glorie van Hashem te openbaren. Niet ik, maar de glorie van Hashem is de tijd gekomen om de glorie van Hashem een beetje wat ik kan in een klein groepje te openbaren, dat is genoeg. Hebben we niet nodig. Kijk ja? nou in Zwitserland, een klein, klein reactie. Ja? Een klein piep, klein reactie. Als, als, als, als daar iets, ze, wat zij verwachten, als dat zo echt goed plaats zou vinden. Dan hebben ze alle antwoorden gekregen. Hebben ze meer nodig. Zo is het ook hier. Zo is het ook in het geestelijke, wat wij doen als wij allemaal goed gericht worden... op één doel... en dat is, dat is wat, wij, wat wij nu leren... om dood... te overwinnen... door te weten... De, de, de overwinning... op de dood staat in de zorg... en dat is aan de mens gegeven... dan zullen we ook... Dicht, zeer dichtbij komen... Bij en ervaren... en ons, onze doden... Wensen tot leven brengen. Dat is eigenlijk opleving uit de dood. Ja. Zullen we even verder gaan? Dus. Um, pagina Kofiyut 118. De eerste regel. Another point. The de Elisha ha bakle. Aglif kol inon atvan. Twee. de'shiv Shiv in vetrin shmehen. Oh, I knew it's explicit so. Ein. The Hashta, I knew that Elisha de Elisha ha'bakle, that Elisha heeft hem umhuld. Omhelst, omhelste hem. Ag bij, hij had ingekerfd in hem. in inon at van al deze letters. Twee, de shiv in vitrin Al de letters van 72 namen. Heeft hij in die Habakkuk ingekerfd van die van de vader, die zijn weg vervlogen. En daarom ook die Habakkuk is geworden daarna de, een van de grootste ooit profeten, een van de laatste profeten. Twee, na de punt. We atvan de shivin we trinschmehengeliefen, en Inon maatan drie, we schietzer atvan. Punt. Twee. De i, de ilin. En de I -lin. And letters, eigenlijk de an, het aantal van de letters, van deze 72 namen die ingekeerd zijn, die zijn maar dan 200, drie, de derde de regel w. Schietzaar, schietzaar betekent 16. Letters. Dus 316 letters. 200 zeg ik, ja, dan heb ik gezegd 3. 200. 216 letters. En nu keren wij terug naar waarom 216? Elke woord bestaat uit, kroon, ik bedoel, die, die elke woord bestaat uit hoeveel letters standaard in. De hele getal. Drie. Drie letters, dat dus, ah, zijn drie letters. Waarom? Elke, waarom? Elke, elke, elke woord is een persoof. drie heeft drie, drie delen. Ja? Rochtogsof. Dus twee, 72 namen, elke naam, is een woord. Dan heb je 72 maal 3, dan heb je 216. Dat is wat hij vertelt. En nu gaan we een keer weer terug naar de vorige pagina. En Hasulam, de regel, de linker kolom, de regel 23. De referentie van Ot Kuf et Zijn, 24. Matsati Shlomo Ik heb het gevonden in het boek van de koning Salomo. Wij kennen dat boek niet. Dat boek kennen wij niet. Het is niet overgebleven. Het is verstopt. Of wat dan ook. Maar wij kennen dat boek niet. Ja. Zoals net zoals. Er zijn een aantal boeken die, waar ook de Zohar naar verwijst, die, die niet uh, te vinden zijn in archieven. N geen enkel archief kan men dat vinden. Okay. Alles? Huh? Nee. nee. Niet, geen boek van. Dus wat hij zegt ons, ik heb gevonden in het boek van de Koning Salom. Er was een bepaald, zeer spe, ja, speciaal boek van Koning Salomo. Koning Salomo, ja, Shlomo Amela. Er was ook nog een ander boek. Er was een ook een bo boek van Oosterse, zeer Oosterse mystiek van de zwarte magie. Zwarte zwarte boek maar echt niet wat men knew, wat men leert. Maar diep, diep zwarte magie. Wat van hoge, van zeer wat echt. Want de ene het. Goed opletten. Het ene het tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dus dit boek van de zwarte magie. De ware zwarte, zwarte magie. Is een geweldig iets. Het is naast. Het is, het is, het is, helemaal overeenkomt. Sorry, overeenkomt niet goed. Ligt parallel met het heilige. Dus hoogst. Hoogst hoogste standjes van de zwarte magie. Het werkt. Nee, dat, nee, dat is niet de slomme. Dat was de, gemaakt door, door de uh, citra, dus de, degene die de, de dragers waren van de citra agra. Onder andere bielam, um, we kunnen niet zeggen, er bestaat nog bestaat een andere naam. We zullen zien, maar er bestaat dus een naam, we zullen dat leren op zijn plaats. Het is gewoon niet belangrijk nieuw. Maar het bestaat dus het bestond een boek. Uh, ook dat boek van de zwarte magie... waar men schrijft ook... bestaat wel, maar ook weer dat... het boek betekent niet, moet je zo zien... betekent niet dat het... Uh, het is, dat het altijd moet komen ergens in een bibliotheek. Ja? Dus men kan het niet bemachtigen. Het was zo dat... Uh, de zoger zal ons vertellen ook over die andere kant van de medaille. Maar uh, was, uh, koning Salomo was de enige die toegang kreeg. Niet de enige, maar ook de uh, Rab, uh, rabbi Elazar, de zoon van rabbi Shimon Bar had ook wel eens dat boek in zijn handen gehad. Dat betekent natuurlijk geestelijk. En hij had ingekeken daarin en losgelaten. Dus hij ging niet uh, daarmee verder. Maar Shlomo, koning Salomo, die heeft het boek van de alle magie, van de grootste magie, magisch boek van de oosten van de magie, hij heeft het bestudeerd. Hij mocht het wel doen. Dus hij, kon, hij wist wel wat betekent dat. Natuurlijk is het zo so dat hoe hoger de mens geestelijk is, hoe hoger, want het ene tegenover het andere heeft de schepper geschapen. Dat wat onze rabbies zeggen of de priesters zeggen, maar laat die andere kant niet, raak die andere kant niet aan, het is voor het volk. Begrijp je, want alles heeft de schepper geschapen, de ene, het ene tegenover het andere. Dus, Belangrijk is niet om die zwarte machine, het is een heel ander is wat, wat, noemen, wat hier, men, men hier zwarte machine noemt. Belangrijk is, het, het, de kern daarvan is om die zwarte machine niet te leren omwille van de zwarte machine, om, om, om die te hanteren als uh, de aantrekkingskracht van de onreine krachten. Dat is een oneigen gebruik. Dat is, uh, maar om die te leren op de manier dat, uh, dat men. Zeer belangrijk, dat is ook in, in Talmud, waar God gezegd werd. Om die te leren op de manier dat men uh, voorzichtig blijft, wordt. Daardoor verkrijgt de mens. Uh, steeds hogere mate van voorzichtigheid. Voorzichtigheid, omdat eh, er zijn op een hoger niveau is het verschil tussen het heilige en, en onreine is als, zoals men zegt, als de breedte van, de haar, van het haar. Het is moeilijk, moeilijk te onderscheiden. Zo so, so fijn. En natuurlijk, de onderscheidingskracht is, is uh, nodig naarmate we hoger, de mens hoger komt is de onderscheidingskracht van wat goed en kwaad is steeds moeilijker wordt de, oh, sorry dat onder, de onderscheiding. Het er is no, wat ik zeg er is meer en meer onderscheidingskracht nodig als men hoger komt om het verschil tussen uh, heelige en Onreine te uh, waar te nemen, te onderscheiden. Eigenlijk? Want wat hoger en hoger, goed opletten, een hogere traptreden van het onreine kan eigenlijk eens uh, hoger dan een lagere traptreden van het heilige. Hebben? Dus wat op een hogere, goed opletten wat ik zei, wat op een hogere traptreden als klipa is, als klipa is is, een, is, is hoger dan wat op een lagere traptreden als het ware het heilige is. Begrijp je? Waarom is het zo? Omdat ten aanzien van het hogere daar, waar het op het niveau van dat hogere trap treden, ten aanzien van dat niveau, van het heilige op dat niveau, is dat, is dat onreine kracht. Ja, is dat klipa, of onreine kracht, of klippa Het is verschillende namen, het is verschillende aspecten van onrein en kli, Ja, dat is klipa. Dat betekent, als het ware als een... Um, als een schil. En dan binnen zit een vrucht. Ja. Dat is dan. Zo'n verschil is. Als schil. Is het een klippa En binnen zit een vrucht. Dat is het verschil. Dus. Op een hogere niveau. Wat een, op een hogere niveau. Schil, schil is. Is op een laag, Is hoger dan wat op een lagere niveau. Een vrucht is. Dus dat is, uh, altijd moeten we weten op welk niveau, alles, alles is relatief, ook op de boom, boom van op de, in de schepping, is alles relatief uh, van welk niveau hebben we op welk niveau spraken we en niet alleen maar dat klepa um, oh, is, is minder of onreine kracht is slechter dan het heilige, daarom koning Salomo had zeer nauwkeurig bestudeerd alle vormen van onreine krachten. Op, de, op zijn niveau was het absoluut verantwoord. Maar daarentegen Rabbi Lazar had, had wel eens, uh, kwam ergens in een grot, en hij had wel gevonden dat boek. Hij heeft het inzage genomen, en heeft het gelegd, opzij gelegd, niet verder daarin had, mee zich, niet, ging zich niet verder mee bezig. Dus, dus goed, maar moeten we weten wat het maar Salomo wel. Maar dat is wat hij zegt dan in het boek van Salomo. En Salomo, natuurlijk, had in zijn boek alles verwerkt wat, wat, hij, wat hij kon verwerken. Daar. En misschien zal het wel gevonden worden later, uh, of misschien is het wel alleen maar het geestelijk te vinden wat Hij vertelt ons. Dat is wat Hij zegt. Matzati, ik heb gevonden in het boek van, van Shlomo Amelach, van Salomo, van koning Salomo. Hij zegt niet in welke boek. Shehashem, dat zullen we straks doen, na, na de pauze.